Goedemorgen, ik ben Dio en dit is het nieuws van NOS op 3. De kans wordt steeds groter dat Joe Biden de nieuwe president van Amerika wordt. In Georgia worden de aller, allerlaatste stemmen geteld. En hoewel Trump daar lang op kop ging, heeft Biden hem net op het nippertje ingehaald, meldt CNN. Ook in Pennsylvania kruipt Biden steeds dichter bij Trump... De Democraat moet nog één staat winnen en dan zijn er genoeg kiesmannen voor het presidentschap. Een vrouw van 18 is opgepakt vanwege de bedreiging van een Rotterdamse leraar. Die had in zijn klas een spotprint van een jihadist hangen en sprak erover in de les. Deze week werd haar ernstig bedreigd en moest hij onderduiken. De vrouw die is opgepakt zou als eerste via social media mensen hebben aangespoord de docent iets aan te doen. Er rijden weer treinen in Zeeland. was vanochtend even niet zo. Station in Goes werd ontruimd vanwege een verdachte tas, maar dat bleek vals alarm. Het AD heeft via social valse corona-verklaringen gekocht. Dat zijn verklaringen waarin staat dat je negatief getest bent op corona. Soms heb je zo'n documentje nodig om naar het buitenland te gaan. Het AD kocht ze via WhatsApp en Snapchat en betaalde daar ongeveer 50 euro voor. Waar is papegaai Charlie? Dat vragen mensen in de Haagse wijk Loosduinen zich al dagen af, meld Hart van Nederland. De blauwgele Ara vliegt normaal gesproken lekker door de buurt. Haar baasje laat haar vrij zodat ze haar vleugels kan strekken... Maar Charlie is verdwenen. Ja, het is gewoon een gemis in Loos Duinen. Het was eigenlijk een legende, dat beest. Dagelijks vloog hij over en als ik hem riep, kwam hij naar beneden. kreeg hij een stukje appel en dan ging hij weer. We hebben allemaal pijn in ons buik, serieus. Charlie's baasje is bang dat iemand de papegaai gevangen houdt. Hij blijft zoeken. Blijf hoop houden, ik kan niet anders, ik kan niet opgeven, dus ik blijf hoop houden. Charlie! Het weer, steeds meer zond, wordt 9 tot 12 graden. Morgen zonnig en zacht, maximaal 16 graden.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 L'esprit de l'alliance est tranquille. L'alliance sera tellement tranquille. et Melka. L'esprit de l'alliance est Funky. Oui, le sujet est ouvert de manière claire. Aucune ambiguïté, nos rapports sont sincères. Oui, c'est clair, je vous parle de respect. Je vous parle de cette valeur qui se perd en effet.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 Du respect pour le bang bang Boogie boogie hoogie, hoogie haha. Respecte l'ancienne école et sa descendance La nouvelle école a besoin de cette présence en France Le break est oublié et le rap est commercialisé Le tag disparaît et le graphe ressurgit dans des galeries D'ART spécialisé Malgré tout ça, des acharnés demeurent dans chaque spécialité Respect aussi à tous les funkies de la planète Mais quand je dis funky. C'est plus le comportement qu'à l'esthétique et tout le vent, oui. Le fonky est un état de style. Sachez que l'oriental non bent Ouais, on fait partie. Landing je... in the mood oh. Find yourself inside the groove Music's what we really. Ces années là le respect toujours si les DJ 1 qui nous ont fait 1 et nous font danser 1 oh oh yes it's good to be a king and yes it's good to be a queen respect yourself and the rest reckless flow le diamant Voyage sur le sillon, en kilometeren geïmiteit, et transmett le son, en l'empêche hem pech, pistoïd, dévolu. Mais pire dans le domaine, nous sommes restés, acharnés du respect du vinyle, tu le sais. La vie a fait qu'il n'y a aucune reconnaissance pour le rôle du vinyle. Je passe comme dinas. Life's a bitch and then you die. Voilà. En welkom terug bij het tweede uur. Dit was de Allianz Ethniek, met respect. Walter. Ja, Leon was hier net. Uh, die vertelde inderdaad over de nieuwjaarsduik en uh, de oproep om foto's in te sturen. Hij noemde een uh, mailadres en uh, dat is toch net even iets anders. Dit is namelijk zandvoortnieuwjaarsduik.gmail.com en niet nieuwjaarsduik Zandvoort. Dus zandvoortnieuwjaarsduik.gmail.com. Dat Zo. is het adres waar je je foto's naartoe kunt sturen voor de expositie op het Badhuisplein. Dus nog één keer voor de zekerheid. Zandvoortnieuwjaarsduik.gmail.com. Nou, en het is alsof het zo moet zijn. Volgende is de Fun Love Criminals met de Couldn't Get It Right. Nou, laten we zien. I'm stranded and took away my pride. Dat uh, De funnels van criminals met uh, Couldn't Get It Right. Hey, en ik uh, vertelde in het vorige uur al uh, hier bij ZMVM, ZFM Live uh, Dromenzee... willen we het ook hebben over de dromen van mensen en hoe ze dat, uh, hoe ze dat waarmaken. En uh, we hebben iemand aan de telefoon, Debbie de Groot uit Zandvoort. Goedemorgen, Debbie. Goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Hey, um, ik vond jou wel een prachtig voorbeeld van iemand die, uh, die het roer echt volledig heeft omgegooid... en, uh, en haar droom achterna is gegaan. Kun je een beetje vertellen wat je een paar jaar geleden doet... Deed en wat je nu doet. Ja, super mooi. En allereerst, uh, echt heel erg gaaf dat je hier op deze manier aandacht aan besteedt. En natuurlijk dat ik daar ook een beetje onderdeel van uit mag maken. Heel tof. Um, ja, wat ik heb gedaan, ik, wer ik werkte als consultant in, uh, in het bedrijfsleven. Uh, wat ik overigens echt ontzettend leuk vond. Um, en ik was ook altijd heel erg bezig met het managen van mijn energie. Want ik had uh, veel hobby's, hield van buiten zijn, ik was geïnteresseerd in voeding. En uh, nou, daar wilde ik ook tijd en aandacht voor hebben natuurlijk, maar het bracht me ook ontzettend veel. En uh, nou, wat ik eigenlijk merkte is dat we allemaal heel erg keihard werken en best wel gericht zijn op de dingen die we nog willen in het leven. Uit onszelf willen halen, wij willen veel in beweging zijn, uh, veel uh, uit onze sport halen, voor ons gezin er zijn, op werkgebied van alles. Uh, misschien ook wel dingen die we willen hebben, uh, dingen die we kunnen, alles wat we willen doen en we zijn uh, soms een iets minder gericht op van ja hoe zorgen we ervoor nou dat ons energieniveau hoog blijft en wat kun je nou allemaal doen om fit te blijven en vitaal te blijven hoe doe je dat en, dus, dus en de mensen als... kijken eigenlijk vooral eerst altijd naar alles eromheen voordat ze eigenlijk een beetje naar zichzelf kijken uh, ja, nou zo zou je dat kunnen zeggen. Maar ook omdat we dat stukje kennis... dat krijgen we vaak helemaal niet mee. En we doen heel veel dingen op de automatische piloot... als gewoonte en zeker als het gaat om je leefstijl. En ook om je mindset. Hoe je, hoe je aandacht je besteedt aan je gedachten... en hoe je dat doet... Okay. Uh, terwijl er zoveel mogelijk is als je uh, als je weet wat, wat je nog meer kunt doen. wat okay. ademhaling voor je kunt betekenen. En voeding en uh, wat vaker naar buiten en even los van je computer. Hey, en, oh, en, omdat je, uh, ja. Sorry, ja, je, je vertelde dat je, je, je was er dus altijd al geïnteresseerd in, maar, maar je bent er natuurlijk niet zomaar opeens een expert in. hoe, hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je dat al die kennis tot je genomen? Ja, ik ben, uh, uh, ik ben me daar zelf in eerste instantie veel meer in gaan verdiepen. En uh, toen op een gegeven moment toen zag ik een, een opleiding voorbij komen tot holistisch leefstijlcoach. En wat ik daar nou zo mooi aan vond, kijk, ik had niet de droom om leefstijlcoach te worden. Uh, helaas zo werd ik niet wakker. Maar het was meer dat ik zoiets had, als je nou die dingen allemaal samen kan brengen, wat is er dan nog meer mogelijk? Okay. Uh, en daar ben ik me in, als coach heb ik die, heb ik die opleiding gedaan. En uh, het holistische daaraan is dat. Uh, dat alles natuurlijk met elkaar samenhangt. Dus uh, waar ben jij mee bezig? Welke inspanningen verricht je? En welke voeding past daar dan bij? En als jij niet alleen voor jonge mensen zoals, zoals jij en ik... die alles uit het leven willen halen... maar ook mensen die al bezig zijn met alles uit het leven halen... en dat willen blijven doen, die vitaal oud willen worden... hoe doen die dat? Oké, okay, en, ja, en, en, daar... en hoe, uh, hoe, hoe help je mensen nu? Wat, uh, wat doe je met ze, zeg maar? Wat doe ik met ze? Ik, uh, um, ik ga met mensen aan de slag door ook, ook vooral een stuk kennis te bieden. Ik ben zelf een, uh, een wetenschapper, ik hou niet echt van liftlafjes en uh, uh, ook niet dat mensen zeggen van ja, daar moet je dan in geloven. Ik, ik geef mensen praktische tools die ze direct in kunnen zetten. Ik kan met jou een, een ademhalingssessie doen en, en jou direct laten ervaren wat dat met je doet. Een stukje fitheid, een stukje rust in je hoofd. Dus wat ik met ze doe is, ik geef kennis, ik geef inzichten en ik geef ze praktische tools die ze vandaag nog in kunnen zetten om uh, wat meer uit zichzelf te kunnen gaan halen. Zodat ze merken, hé, ik heb nog een beetje energie over of het gaat allemaal net even wat makkelijker. Uh, terwijl je soms denkt, van: nou, het gaat eigenlijk allemaal wel goed en ik heb, zit wel oké okay in mijn energie. Om dan te kijken, van: nou, wat is er nu nog meer mogelijk? En hoe geeft dat mij ruimte om misschien nog wel een keer een extra boek te lezen of wel uh, een keer van mezelf te beginnen of dat soort dingen. Ja, precies. Hey, dat klinkt hartstikke goed en, en, en interessant. En ik denk ook uh, voor, juist voor mensen dit jaar... want het is natuurlijk een, een raar jaar waarin alles een beetje anders is... dat als, als mensen toch weer een beetje rust in hun eigen leven vinden dat het uh, heel goed is. Kunnen mensen ergens wat meer informatie vinden? Ja, zeker. Dankjewel. Ik heb uh, natuurlijk een website uh, www.feedforlifestyle.com uh, daar kunnen ze meer informatie vinden. En, uh, ik doe veel wandelcoaching op de strand van Zandvoort. En ik bied mensen ook een programma aan. Een soort meer vitaliteitsprogramma. Waarin we niet alleen maar kijken naar helden. Dus een stuk gezondheid. Maar ook echt gewoon op... Um, nou, hoe voel je je? Hoe ziet je dag eruit? En zeker in deze tijd. Zo, hoe kun je nou wat ruimte creëren om vaker naar buiten te gaan? En wat levert je het dan weer op? Okay. Dat stukje. Hey, dankjewel. dankjewel dat je, je, je het verhaal over jouw droom wilt delen. En je vertelde al dat je heel veel wandelt. Nou, dan past deze ja. fantastisch bij. John Allen, keep on walking. You. You've been chasing shadows In the fault lines of your past You've been sailing blindfold With your back tied to the mast Don't give in to bitterness when it's snapping at your heels It takes a dream to see it, blood, sweat and tears to make it real You got to keep on walking when your heart is sinking low Keep on walking when you feel like letting go Keep on walking, cause I know we How to crawl into the sea You can't know the future That's just the way it has to be You can't turn the clock back You can't change what's gone before But if you just believe it You can't open any door You got to keep on walking When your heart's Suffering or pain won't be rewarded when the winds of fortune change. Don't let those snipers and backbiters bring you down. Keep your head together and your good foot on the ground. You got to keep on working when your heart. TV Don't start now. Hey, um... Nu, ja, dat gaat even mis. Het moest ergens misgaan, hè? Dat, anders is het natuurlijk ook niet leuk. Hey Walter. Ja? Is er wat te melden? Ja, Kanye West doet het heel erg goed. <laughs> nee, ontzettend. Uh, er is nog helemaal niks veranderd. Uh, het gaat nog steeds om Pennsylvania. Het gaat om Georgia. En ja, Biden ligt dus voor in, in Georgia. Maar dat... Nu is het weer Trump. En ik zie, nou, als ik hier op CNN kijk, gaat het echt om 80. Bizar, sure. hè? Ja, echt bizar. Dus uh, ja, het gaat heen en weer. Net was het Biden, net was het Trump. Ja, ik uh, zie wel dat, dat Trump helemaal wordt afgeslacht over zijn uh, speech... en over ja, wat, er wat hij is probeert. Ja, als je op de CNN-site kijkt, is er een fact-check gedaan. En die hebben het echt over de slechtste en most dishonest speech... Hmm. in zijn hele tijd. En uh, ja, het is echt bizar wat er allemaal nou, nou, gebeurt op dit moment. En, en um, wij hebben natuurlijk ook verkiezingen die eraan komen volgend jaar maart. Ja. Is daar iets al over bekend? Gaat het in, gaan we in <laughs> Nederland ook corona kunnen stemmen? Nou ja, dat zijn meerdere dagen. Daar kan, ik van, ja, daar kan ik wel iets over vertellen. Um, ik heb gelezen dat ze dat over drie dagen ja. willen doen. Um, 17 maart is de verkiezingsdatum dat, dat dan je kan kiezen voor de Tweede Kamer. Maar je kan 15 en 16 maart dat schijnbaar ook doen. Dus ze hebben de kieswet zo aangepast. Dat is wat ik uit de actualiteit heb opgemaakt. Ja. Dat je dus, net als in Amerika, dat dat meer gespreid uh, wordt. Ik weet niet of ze dat ook met post doen. Volgens mij heb ik dat wel gelezen. Er iets over dat men in Nederland ja, daar ook aan wil. Zijn. Dat zou natuurlijk echt nieuws zijn voor ons. Ja, nou, ja. ja dat is ook maar het is ook nodig. Als je op een gegeven moment coronaproef uh, verkiezingen wil houden, dan moet je dit soort dingen doen. Ja. En wat ik gehoord heb over Amerika, vanmorgen hoorde ik uh, ook weer zoiets: van een, van een jurist die zegt: van ja, dat is allemaal afgekaart, juridisch afgekaart. Uh, ja. De Hoge Rechtshof uh, weet van. Nou, dat en dat uh, is er besloten. We hebben besloten dat er dus drie dagen na de presidentsverkiezingen gewoon nog poststemmen uh, meegeteld kunnen worden. Dus hoe Trump reageert, hij kan hoog of laag springen. Ja. Ja, maar de juristen zijn het er bijna allemaal over eens dat dat gewoon de standaard is. En het Hoge Rechtshof, ook al heeft hij daar uh, rechters mur, benoemd, ja. nee, dan nog uh, heeft hij hem waarschijnlijk wel een probleem, denk ik. Ja, en even ja. ook nog, de, de Senaat staat helemaal gelijk op dit moment. 47, 47. Het blijft, uh, blijft spannend. Ja. En uh, laten we hopen dat het uh, geen uh, voorbode is voor uh, de verkiezingen hier in, uh, in Nederland. Ja, nog, nog één ding. Uh, ook in, in Pennsylvania uh, is de opmars van Biden opvallend. Ja. Want ook daar loopt de, voorspr loopt de voorsprong van Trump uh, rappen terug ja. door het aantal poststemmen. En die komen met name uit Philadelphia. En dat is natuurlijk een democratisch ja. bolwerk. Ja, het is nog 20.000 verschil ongeveer tussen ja. Trump en Biden. En uh, Biden loopt nu. minder nog zelfs. Ja. Ja. Nou, als ze een beetje opschieten, we hebben we nog 32 minuten, dus uh, wie weet. We zijn duizend mijl van Kammerwijk. We hebben een land en een zee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 We're different and the same. Give you another name. Switch up the. Band.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 It, be. Um, we willen een paar vaste dingen natuurlijk gaan doen in deze Inzet of Live uh, Droomzee. En uh, een daarvan is dat we uh, elke keer eigenlijk teruggaan naar een jaar en daar gewoon een willekeurig nummer uit kiezen. Nou, dan kun je uh, nou, dit programma jaren blijven maken, want dit kun je natuurlijk oneindig doen. En uh, voor de allereerste keer gaan we terug naar uh, 1991. Right set Fred, don't jog, just kiss. Just begun, so don't talk, just kiss. We'll be on words and Well, baby, well, baby. only just begun So don't talk, just kiss We'll be young I said Fred, don't touch kiss at 1991. En, en we doen er gelijk nog een throwback achteraan, um, want uh, dit jaar, nou, we, ik zei het al, we hadden het net over die nieuwjaarsduik die niet, uh, die niet doorgegaan, nou, en er zijn er natuurlijk heel veel dingen niet doorgegaan in Zandvoort, natuurlijk de Formule 1, die gaat naar 5 september volgend jaar, maar er was natuurlijk nog een heel groot evenement dit jaar wat uh, zou plaatsvinden in Nederland, en dat was het Eurovisie Songfestival. Nou, en uh, ging niet door. Maar al die landen hadden wel uh, nummers uitgebracht. En uh, eentje ervan ga ik draaien. Dat is uh, het, uh, een IJslands nummer. Van, ja, ik kan het niet uitspreken. Daddy forever. Maar gelukkig gelukkigheid, het nummer is gewoon Engels. En het is uh, Think About Things. Baby, I can.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 I just hope you enjoy our company. It's been some time and though hard to define, as if the stars have started to align, we have found Thanks. Hé, hey, uh, Walter. Ja. Uh, ik zit even te kijken. We hebben het, uh, je, je komt er niet omheen om, uh, om corona. Maar is er? Uh, we zagen dat er nog wat nieuws was. Over nou ja, in zoverre uh, nieuws. Uh, gisteren is die, is die teststraat in Haarlem opengegaan. Uh, er was natuurlijk een, een, een, een, een, een teststraat bij, de, bij het sportcentrum. Maar het wordt, wordt te koud. En uh, mensen staan dan buiten. Dus ze hebben iets uh, gedaan in de polder bij de Conradweg. En dan kun je gewoon binnen uh, doorrijden. En uh, ja, er is een nieuwe teststraat open. Conradweg uh, 40 is dat in Haarlem. Oké, okay. ben, ben, ben je al een keer getest? Ik ben nog niet getest. Nou, het schijnt geen pretje te zijn, maar wel doen. Als je, als je klachten hebt, laat je testen. Um, dank je, dus uh, die is vanaf nu af aan open. Die is gewoon opengegaan, uh, ja. Ja, en dan, uh, nee, de afspraken maken, dat, uh, dat uh, weet iedereen geloof ik uh, vanzelf nu. Maar uh, via de GGD? Ja. Oké, okay, dank wel. Nou, dit uh, gaat wel een beetje over corona, hè? zo langzamerhand. Maar goed. De Fina Michelle. Het duurt te lang. <laughs>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 Al een tijdje en we moeten door dus voor de laatste keer het spijt me het duurt, te wow, het duurt te lang, het duurt te lang. Staat het, het duurt te lang. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Disco machine in my arms. Nou, ik uh, moet zeggen, we zijn een, een flink stuk uh, in, in uur twee en het begint een klein beetje te wennen. Die schuif verder open. Oh, deze, deze, deze. Nou, zie je. Ik, uh, en ik ben heel blij dat Walter er nog is, want anders hadden jullie waarschijnlijk me het half uur een beetje zo gehoord. Ja. Dus het, uh, het scheelt. Maar uh, nee, het is hartstikke leuk en uh, ik vind het ook heel uh, leuk om uh, alle appjes en, en berichtjes van mensen te krijgen. Het is gaaf om uh, te merken dat mensen te luisteren en, uh, en hier af en toe wat mensen binnenwaaien. Dus, uh, dus dat is hartstikke goed. Um, blijf dat vooral doen en uh, nou, we gaan een beetje bedenken wat voor vaste dingen we in deze show willen doen en uh, nou, als je daar een idee over hebt of je wil heel graag muziek horen stuur het vooral aan me door um, en dan uh, maken we de volgende week sowieso wat moois van, we hebben er nog een paar voor dit uur I love the way you talk I like the things you wear. With all my arm and in ink, I swear Cause when the morning comes I know you won't be there Every time I turn around You disappear We're warm, you know, I don't love me Cause when the morning comes I know you won't be there Every time I turn around You disappear Meet you. Ja, Walter, we blijven een beetje apathisch naar dat, naar dat scherm. Dan kijken. Ja. Daar gaat niks gebeuren. Nee, er gebeurt helemaal niks. Het leuke vind ik wel dat CNN ook gewoon zegt battleground. En battleground stage. <laughs> ja, het is echt uh, ja, het gaat gewoon heen en weer. Het zijn tiende van procenten. Dus hoe dan ook, schijnt dat als er een half procent uh, verschil is... dat er sowieso geherteld wordt. Dat schijnt uh, in de wet geregeld te zijn. Maar het is wel heel close. Maar het, het komt eraan. Het komt eraan. Ja, ik, vind het, uh, ik vind het mooi ik denk wel dat, uh, dat, uh, dat je wel weer ziet dat uh, echt elke stem letterlijk geldt. Uh, ja. dus en dat is ook straks hier in, uh, in Nederland natuurlijk zo. Dat, uh... Ja, En ik zag ook even een bericht dat de uh, minister van Defensie al bang is dat hij ontslagen wordt. Die bereidt zich al voor op zijn ontslag. Ondanks uh, wat de uitslag ook mogen zijn. Maar het schijnt dat hij ruzie heeft met Trump over de manier waarop hij uh, het leger inzet. Wel of niet. En, uh, ja, dat We speelt zullen, op de achtergrond alweer. Uh, ja, Precies. Zal, uh, het, zal niet, uh, het zal niet rustig worden de komende weken. Nee. Oké. Okay. The Jacksons, shake your body. <laughs> <laughs>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 Hey, van de Jacksons, met uh, Michael Jackson natuurlijk. Hé hey Walter, wat ja. uh, gaat er vandaag allemaal nog gebeuren bij ZVM? Nou, in ieder geval we vanmiddag uh, lunchroom uh, met Pim en Maya En zelf mag ik om vijf uur weer uh, Welkom in Zandvoort uh, doen. En dat is van oorsprong een uh, programma met allerlei toeristische informatie. Maar ja, dit is natuurlijk ontzettend een rare tijd. Ik heb wel een update van, uh, van Liefde uit Zandvoort. Uh, Christop belt altijd in en dan gaan we even vertellen wat er nog wel allemaal kan... En voor de rest ga ik denk ik maar gewoon heel veel lekkere muziek draaien. Een beetje, een beetje soul, nieuwe platen, nieuwe Stevie Wonder, dat soort uh, dingen. Nou, dat Klinkt hartstikke goed. Ja. Dus uh, blijf luisteren allemaal. Ja. Volgende is de uh, Superman Lovers Starlight. Met Starlight. En dat, uh, dat was de ene laatste. Ik ga nog één plaatje half tussen verrotten. Dat gaat niet helemaal lukken. Maar uh, dat komt wel goed. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. Uh, vanaf nu af aan uh, ben ik er elke donderdag tussen 10 en 12. Dus hopelijk uh, tune je volgende week ook weer in. Ik vond het hartstikke leuk uh, om te doen. En uh, blijf vooral berichtjes sturen. Uh, want dat uh, waardeer ik heel erg. En dan uh, kunnen we het samen nog mooier maken. Dankjewel. Tot volgende week. Oh, oh, oh You have so many relationships in this life Only one or two at last You going through all the pain and strife Turn your back and they're gone so fast